Soms een lekker thee Kom ga ermee Een beksje koffie drinken Kom gewoon gezellig even lekker met me mee En ik ga ermee Dan gaan we er een drinken Of ben ik liever soms een lekker bekje thee Het is alweer een hele tijd geleden Dat ik hoe aan de overkant zag staan Maar ik ben toch maar naar u toe gereden Want ik dacht die kom eens even aan. Ik heb een blue. Schaadje, maar nog meer van die een donkerbruin drank. Kom, ga ermee, mee, een bekskje koffie drinken. Kom, go gezellig even lekker met me mee. En ga er mee, dan gaan we er in drinken. Of wil jij liever soms een lekker bekskje thee. Kom, ga ermee, mee, een bekskje koffie drinken. Kom, go gezellig even lekker met me mee. En ga er mee, dan gaan we er in drinken. Of wil jij liever soms een lekker bekskje thee.